uur Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Klimaatclub Urgenda stapt nog een keer naar de rechter. Eerder won Urgenda al een rechtszaak van de overheid. En het oordeel was dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen flink moet verminderen. Maar dat doet het kabinet helemaal niet, zegt de directeur van Urgenda in het programma Buitenhof. Wij kunnen nu twee kanten op. We kunnen terug naar de rechter om te zeggen, wilt u maar de overheid dwingen met een dwangsom. Wij gaan waarschijnlijk ook naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om daar een klacht in te brengen. Te dienen tegen Nederland, die gewoon een van de pijlers van de rechtsstaat niet nakomt. Volgens Urgenda komen de mensenrechten in gevaar als het kabinet zich niet aan de uitspraak houdt. De, di de directeur noemt het ook een beetje pijnlijk voor Rutte als dat gebeurt, omdat hij juist over mensenrechten een grote mond heeft. Over bijvoorbeeld Hongarije. Bij een bushalte in Engeland is een stapeltje geheime papieren van het Britse leger gevonden. 50 pagina's met volgens de BBC gevoelige info over een hoge baas bij Defensie. Er staat ook in dat er wordt gedacht over een nieuwe missie in Afghanistan. Een medewerker van het ministerie van Defensie heeft bij de baas gemeld dat de papieren kwijt zijn. Maar meer wil het ministerie er niet over zeggen. Vliegvakanties zijn de afgelopen weken een stuk goedkoper geworden. Volgens reiswebsite Zoover zijn de prijzen met zo'n 13% gedaald. Reisbureaus hebben veel hotelkamers ingekocht, maar tot nu toe zijn er nog maar weinig vakanties geboekt, waardoor de prijs dus daalt. En je kunt vanavond op het terras naar het Nederlands elftal kijken. Oranje speelt om 6 uur de achtste finale tegen Tsjechië. In onder meer Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft de gemeente gezegd dat schermen in de kroeg mogen, zolang iedereen anderhalve meter afstand houdt. In Bijstrand Zuid in Amsterdam kan je de wedstrijd op groot scherm kijken. Moet je wel vooraf een negatieve test hebben, vertelt de organisator. Iedereen laat zich testen voor toegang, dus dat wordt allemaal gecheckt en er zijn ook geen uitzonderingen. En je hoeft je hier dus niet als politieman op te gaan stellen? Nee, zeker niet. We hebben security bij de deur. Iedereen die, uh, laat de testen voor toegangbewijs zien. En dan is iedereen in principe vrij om gaan en te staan waar ze willen. Dus uh, dat wordt één groot feest. Het weer nog, 25 tot 28 graden vanmiddag. Later vandaag komt er vanuit het zuiden wat regen over. Daar kan ook onweer en wat hagel tussen zitten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A7, de afsluitdijk in beide richtingen. Bij Parijsland-Dijk de vertraging is 5, soms even 10 minuten in beide richtingen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Transition Soit tu me compenser, non, tu, tu t'ailles Soit je me taille ou tu tacs Au-dessus de la de les pattes Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'en peine Alors de quoi je me mène Je me fous, la merde, non, y a pas, re Chérie, coucou, mm -mm. J'veux pas de repène Chéri, coco, fais hum Je veux le bifton, pas de beau-co Chéri, coco, fais ma faute pas de bouge appelle moi cataléa mais à même douche moi je le sais bien je le sais appelle moi cataléa mais à pour qui tu te prends joie en toi tout débouge le boulet trotte dans l'air Il est top top est-ce que tu pourrais m'étonner je sais pas si t'es cab en vrai me papa ton billet code code code code je waakt pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau père, j'aimerais toucher le ciel Tu yombi yombi yombi yombi yombi, Chéri tu sais Chérie Coco, fais-moi hum hum J'veux le bifton, pas de boho Chéri Coco, veux ma photo Fais-moi pas de boho Appelle-moi Kataléa, mea hum T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais hum Appelma moi jij me ia u. Bon, tu te prends, je vois en toi tout débouler. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc faisait man, je m'en vais. Pas de retour, je m'en vais. Non mais de quoi je me mène? Je veux de l'air, avec toi je m'en vais. Alors, de quoi je me mène? Tu fous la merde, Non, y'a pas de Fuimak, hum, hum, chérie, je veux le bifton, pas de beau chérie, coco, ma photo, fuimak, hum, hum, pas de beau appelle moi katalé, améa, aime toucher moi, je le sais bien, je le sais, hum, appelle moi katalé, pour qui tu te prends, joie en toi, tout dépend. Zomerhit. Oh ja, wat een mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, que mooie, mooie, mooie, mooie, mooie,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 to smile.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 Is niet zo dat ik niet niet wat Ik right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 We say Nee, goed. Of legit and illegitimate is confusing. Now the redhead had one to say to make things clearer.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 The Reddit kick a lyric, but I won't sing. And the FBI crew wants you and you will yeah. need to do the right.